Het weer, de dag, begint met wat zon... maar in de loop van de dag raakt het meer bewokt... en komen er vanuit het zuiden buien. Later vanmiddag ook kans op onweer. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB nou, Verkeersinformatie. Nog geen files op de Nederlandse wegen. Wel een waarschuwing voor de mist. Want in het midden en westen van het land... komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio 1 journaal Lara Rensen... En Marcel Ooster. Het is woensdag 2 mei. Goedemorgen. U hoort zo dadelijk meer uh, over het verrassingsbezoek... van de Amerikaanse president aan Afghanistan. Onze correspondent Lucas Waagmeester en Wessel de Jong doen verslag. U hoort het uiteraard ook over de aanslag in Kabul. Bezoek van Obama komt trouwens precies één jaar... na de dood van Osama Bin Laden. Kijken terug op die Amerikaanse actie in mei 2011. En we praten over Al-Qaeda. Dat doen we met defensiespecialist Coco Lijn. De missionaire kabinet zal tijdens het EK voetbal... niet naar Oekraïne gaan als er niets verandert... in de situatie van oud-premier Timoshenko. Vragen een reactie op deze boycott... Aan... Pascal Heijman van het OVSE, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. En we praten erover door. Dat doen we met de Oekraïense voetballer Yevgeny Levchenko en docent Oost-Europakunde Max Baner. Politie in Den Haag vertelt hoe het staat met de klopjacht op de verdachte van de moord op de Haagse juwelier. De moeder van een van hen doet bij de NOS een oproep aan haar zoon. We praten met de sportarts Kees Rijn van de Hogeband over het overlijden van de zwemmer Dale Oen. Kijken vooruit op de beslissende avond in de voetbalcompetitie. Mino Remmers verdient zich vanochtend in Marten die 100 jaar geleden werd geboren. En we zijn een miljoenenzwendel met afvalzakken op het spoor. Dat en meer in het Radio-Internaal tot half tien. Kunt u ons ook volgen via internet? Ga dan naar nos.nl. .no. Ja, het was echt een verrassingsbezoek van de Amerikaanse president Obama aan Afghanistan gisteravond. Hij tekende samen met president Karzai een nieuw verdrag over de rol van Amerika... na het einde van de NAVO-missie 2014. En daarna gaf Obama een toespraak vanaf de militaire luchthaven Bagram. Today I signed a historic agreement between the United States and Afghanistan... that defines a new kind of relationship between our countries. A future in which Afghans are responsible for the security of their nation. En we build een gelijke partnership tussen twee sovereign states. Een toekomst in waarin war ends en een nieuw chapter begint. De afgelopen drie jaar heeft Amerika volgens Obama de Taliban grote slagen toegebracht. Volgens de president is de overwinning op terreurbeweging Al-Qaeda daarom binnen bereik. Maar over de laatste drie jaar is de tijde veranderd. We hebben de Taliban's momentum gebroken. En een jaar geleden, van een base hier in Afghanistan... Our troops launched the operation that killed Osama bin Laden. The goal that I set to defeat al-Qaeda and deny it a chance to rebuild is now within our reach. Obama zei zich te realiseren dat veel Amerikanen oorlogsmoe zijn, maar de Amerikanen moeten hun werk wel afmaken en deze oorlog op verantwoordelijke wijze beëindigen, zei hij. I recognize that many Americans are tired of war. I will not keep Americans in harm's way. A single day longer than is absolutely required for our national security. But we must finish the job we started in Afghanistan and end this war responsibly. Eind 2014 zullen de Afghanen volledig verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun land, benadrukte Obama. De Verenigde Staten blijven dan nog wel als gelijkwaardige partner betrokken bij de opbouw van het land en de veiligheidstroepen. Na het vertrek van Obama zijn in de Afghaanse hoofdstad Kabul meerdere explosies te horen geweest. Ooggetuigen melden dat een zelfmoordaanslag met een auto in het westen van de stad mogelijk veel slachtoffers heeft geëist. Volgens een Afghaanse politiechef zijn zes mensen gedood. De moeder van een van de twee overvallers... die vorige week een Haagse juwelier doodschoten... roept haar zoon op zich te melden bij de politie. De moeder belde gisteravond met de NOS. Ja, ik sta achter jou. Ik hou van jou. Ik wil graag terugkomt. De twee mannen van 19 jaar overvielen vorige week... de Haagse juwelier Ruud Stratman. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. Sindsdien zijn de twee spoorloos. Ook de moeder die de NOS belde weet niet waar haar zoon is. Ze heeft na de moord van vorige week woensdag... geen contact met hem gehad. Ik kan nu ik kan niks zeggen. Ik wil, hij gaat terug naar uh, hier, politie... of hier, thuis. Ja, ik hou van hem. Ik weet, hij gaat uh, niet iets verkeerd doen. Ja, want de vrouw gelooft niet dat haar zoon een moord zou kunnen plegen. Ik verwacht niet van hem, omdat hij is echt uh, rustig, jongen. Ik ken hem. Hij, is, hij kan niet dat durven. Ik weet niet waarom hij is dat gedaan. Ja, hij is mijn zoon. Ik vertrouw hem, ik geloof aan hem. Hoe hij gaat dat, uh, die uh, dingen druffen, dat geloof ik niet. Hij is echt rustig, jongen. Iedereen weet, hij is echt rustig. Hij heeft respect voor iedereen, hij is lief. Politie verspreidde gisteren foto's van de mannen met daarbij hun namen. En dat gebeurt heel zelden. Politie houdt er rekening mee trouwens dat de beide mannen naar België zijn gevlucht. Bolivia nationaliseert het belangrijkste elektriciteitsbedrijf van het land. Het bedrijf is in Spaanse handen... en regelt het transport van drie kwart van de elektriciteit in Bolivia. De linkse president Morales heeft het leger bevolen... om de bedrijfsgebouwen in te nemen. Het presente Decreto Supremo heeft voor objekt... nationaliseren aan favor van de nationale empresa elektriciteit... in de representatie de van het plurinational van Bolivia. Volgens Morales heeft het Spaanse bedrijf RE te weinig geïnvesteerd in het elektriciteitsnetwerk en kan de staat die taak beter overnemen. Hoe het Spaanse bedrijf gecompenseerd gaat worden, zei Morales niet. Over de voorwaarden wordt nog onderhandeld, staat in een verklaring. En ondertussen gingen veel Boliviaanse arbeiders gisteren op de dag van de arbeid de straat op om te protesteren tegen Morales. 40 van de kiezers steunt Morales nog tegen 69 procent... twee jaar geleden toen hij aan zijn tweede termijn begon. Actrice Victoria Koblenko, geboren in Oekraïne... denkt dat niemand daar wakker zal liggen... als Europese politici het EK voetbal boycotten. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken zei gisteren... dat hij geen vertegenwoordigers naar het EK stuurt... als de situatie van de gevangen oud-premier Timoshenko niet verbetert. Koblenko is het daar niet mee eens, zijn ze in Nieuwsuur. Ik denk dat um, Nederland vooral moet gaan en vooral ook de supporters moet sturen om kennis op te doen wat er in het land gebeurt. En vooral op die manier ook onderdeel uit te blijven maken van het dialoog. Want alleen op die manier kun je invloed blijven uitoefenen op de mensenrechten en op allerlei andere zaken die in het land nog steeds niet sporen. Ja. Op 4 juni reist Koblenko af naar haar geboorteland om verslag te doen van het EK. Op Twitter riep ze op naar het land te gaan en met spandoeken te protesteren. Ze denkt dat dat effectiever is dan wanneer politici thuis blijven. En Frits Baren zei bij Paul Witteman dat het goed is als politici niet afreizen... tenzij ze naar gevangenissen gaan en Julia Timoshenko bezoeken. Ik vind het heel goed dat de politici niet gaan, want die hebben er toch niks te zoeken. Tenzij ze er gaan en mee gaan demonstreren of zeggen wij willen de gevangenis bezoeken. Wij eisen dat mevrouw Timoshenko kunnen bezoeken, maar dat zullen ze dus toch niet doen. Want ze komen in, worden ingevlogen, gaan in de wets en dan gaan we weer terug. Daarom is het de taak van de journalisten om erover te berichten. Want ik weet ook in Argentinië, en het is ook gebleken bij andere grote evenementen, als de journalisten erover berichten, dan komt er wat los ook. En ik denk dat de, de bevolking heeft daar ook wat aan. Barend is blij dat de politiek zich uitspreekt, zonder de sport erbij te betrekken. Ik vind het heel goed dat de minister van Buitenlandse Zaken niet heeft opgeroepen tot een boordje van de voetballers. De voetballers moet je hier buiten laten, laat die gewoon lekker voetballen en laat de politici dit uitvechten. Als er een songfestival is, horen we ook niks. Of als er een culturele uitwisseling is, horen we niks. En als er een oliecontract gesloten moet worden, horen we ook niks. Nederland riskeert een veroordeling van het VN-Kinderrechtencomité als het kabinet zich niet blijft inzetten voor kinderen van asielzoekers. Kinderombudsman Mark Dullaert, gisteren in Nieuwsuur. Je merkt dat onze reputatie op kinderrechtgebied echt aan het afkalven is, tot mijn spijt. Men vraagt van, goh, uh, hoe werkt dat nou? Worden hele gezinnen worden die in een in centrum gezet? En hoe kan het nou dat dat zo lang duurt? En hoe is het met de gezondheid van die kinderen? Ik kan daar goed antwoord op geven, omdat wij daar ook onderzoek naar hebben gedaan. Maar ik kan daar niet met blijdschap en trots op antwoorden. De kinderombudsman is door het parlement aangesteld om in de gaten te houden of het VN kinderrechtenverdrag wel wordt nageleefd. In Nederland verkeren kinderen van asielzoekers veel te lang in onzekerheid, zegt Dulaert. Er zijn 3000 asielzoekerskinderen die al jaren wachten, maar ik wel of niet blijven. En uit ons meest recente rapport blijkt dat het psychisch echt slecht gaat met die kinderen. De kinderombudsman roept het parlement nu op om in te grijpen.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 Oud-P van de A-Kamerlid John Leerdam wist dat hij vorige maand antwoorden gaf op onzinvragen. Toen hij door een verslaggever van 3FM werd ondervraagd over onder meer de niet bestaande terreurverdachte Jael Diablabla. Dat zei Leerdam gisteren bij Pauw Witteman. Ik speelde wel een spelletje. Ik speelde ik, in die zin dat ik op een gegeven moment echt wel door had... dat het, dat het echt niet... Uh, het waren niet normale vragen. En de manier hoe de jongen daar jongen begon... en hij begon, hij zei, we gaan het even zo doen... en hij ging wel een beetje ophemelen. Prominent PvdA noemen en dat een paar keer herhalen. Op een gegeven moment een paar vragen stellen op zo'n dergelijke manier... en toen dacht ik van, wat is dit? Leerdam stapte uit de PvdA-fractie en uit de Tweede Kamer dus vorige maand... nadat er ophef ontstond over dat interview. Toen ik het terugzag, toen dacht ik, dit is gewoon een zure les. Ik trek mijn eigen conclusies. Ik heb dat goed overleg gehad toen op met, de, met de fractieleiding. Ik heb goed overleg gehad ook met mijn vrouw op een gegeven moment. De PvdA-leider, Diederik Samsom... heeft volgens Leerdam niet aangedrongen op zijn vertrek uit de fractie. Nou, hij zei, John, hoe, ga je, hoe gaan we dit doen? Diederik heeft tegen me gezegd, het is jouw keuze. Jij kan bepalen hoe je verder wil... En um, als je besluit om te blijven, weet wel dat je op een gegeven moment aangeschoten wild zou kunnen zijn. En hij zei maar, we steunen je. De fractie steunt je, maar jij mag zelf bepalen hoe je verder wil. En Leerdam heeft na het incident veel aan premier Rutte gehad, zegt hij. Hij heeft me gelijk gebeld. Toen hij het hoorde, toen heeft hij mij gelijk gebeld. En hij heeft me sindsdien bijna elke dag gebeld. Soms twee keer per dag om te vragen hoe het met me ging. Verslaggever van 3FM vroeg Leerdam vorige maand dus wat hij vindt van uh, uitspraken van de Israëlische politicus Ariel Sharon die in coma ligt. En ook stelde de verslaggever verontwaardigd... dat de Haagse straatterrorist Jailb-Jabla-Bla vervoegd is vrijgekomen... door een vormfout van het OM. Kamerlid zei dat vice-fractievoorzitter Jeroen Dijsselbloem erover al had gesproken. Tot slot de beurzen. De angst voor een uh, afzwakkende Amerikaanse economie... nam af onder beleggers op Wall Street. De Dow Jones sloot op uh, de hoogste stand sinds eind 2007... De hoofdindex eindigde een half procent hoger. Technologiebeurs Nasdaq slook ook ietsje hoger, met een tiende procent in de plus. Positieve stemming kwam door een hoopgevend cijfer over de activiteit van de Amerikaanse industrie. En in Azië zijn de beurzen alweer een paar uur open. De Japanse Nikkei staat daar nu op een tiende winst. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is bijna kwart over zes. Om zwarthandel tegen te gaan... verkoopt de organisatie van Pinkpop vanaf 1 uur vanmiddag... 2000 extra kaarten voor de Pinkster Maandag. Kaarten zijn normaal 85 euro... maar op internet wordt inmiddels al het dubbele gevraagd... voor de slotdag van het driedaagse festival in Landgraaf. Heeft natuurlijk ook te maken met de slotact. Bruce Springsteen. Just as sure as the hand of God They brought death to my hometown They brought death to my Springsteen met Dead to My Hometown. En dat is te vinden op zijn laatste cd, Wrecking Ball... met een knipoog naar een oude nummer waarmee hij succes had. My Hometown. Het is 18 minuten over zes. Mijn Remmers, heb je al een list verzongen, jonge vriend? Ja, inderdaad. Dat uh, zou wis en waarachtig mogelijk moeten zijn. toch? <laughs> hey, ik kijk naar buiten en ik zie dat het weer toch enigszins mistig is. Grijzig, langzaam kwijnende lantaarns weg. Laten we...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 die B. Bommel, het was niet alleen een strip in de krant... er is ook een hoorspelversie, geloof zelfs ook in de jaren zeventig. En het is, ik uh, uh, weet niet precies vanuit dit fragment was, dacht ik 2007... is het door de NTR opnieuw uitgebracht. Um, je hoorde uh, in de, ik geloof Mark Rietman, de acteur, die heer Bommel speelt... en Tom Poes wordt gespeeld door Jacob Derwig... en er zijn nog heel veel meer bekende acteurs aan mee. Ooit teruggeluisterd? ja. Sporadisch. en Zelfs uh, onderweg in de auto, op een cd. Heel mooi uh, beschikbaar gesteld door Tom Pauwen. Die heeft dat toen op cd vastgelegd. Ja. Dus het wordt altijd uh, lekker om even na te luisteren. Maar dan sporadisch. We zijn in één knap clip uh, van Rommeldam... beland in Berkel en Roderijs. U bent de kleinzoon, Erwin Toonder. Ja. U lijkt ook een beetje op uw grootvader, moet ik zeggen. Uh, dat trekken hier en daar... Dat hoor ik wel wat vaker. Mijn ogen, met name, denk ik. Ja. Met name de wallen. Denk ik. Ja. <laughs> uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen dan, u tekent niet? Nee, dat uh, heb ik achter me gelaten. To als klein kind wel, maar uh, vandaag de dag. Maar ja, anatomie, anatomische tekening maak ik wel. In, in wat, wat doet u voor uw dagelijkse beroep? Uh, vasculaire diagnostiek, dat is het uh, onderzoek van vaten. Af en toe behandeling van spataderen, dat ondersteun ik wel met uh, echografische... Apparatuur, maar dan, uh, ja, een chirurg wil graag een, een tekening hebben van zo'n vaatboom. Dus niet een, een, een boom zoals uh, de bekend, ja, bekende boom van Toonten, maar echt een vaatboom. Dat zijn ja, anatomische routeslammen. Ah ja, de, de, de overeenkomst is wel dat het klein en fijnmazig is. En als je naar de tekeningen van Toonten kijkt, ja, die zijn dat ook. Hè? Een boom is bijna een mens, een gezicht. Um, en u hebt een prachtige print, achter ons hangt hij aan de muur, dat is een originele. Origineel, nee. Dat is een, een, een helaas een reproductie. Maar een beperkte oplage. Ik ja. heb uh, een gorkum uit handen van Han Pekel mogen ontvangen. Ah, Zeer ja. vereerd ook. Want, uh, maar ik was blij om een, een boom te ontvangen. Ja. Zo, ja. Ja. Want um, ja, het, het is honderd jaar geleden. De NRC Handelsblad gaat, het, uh, gaat de strip ook een hele nieuwe serie plaatsen. Het is een bestaand verhaal uiteraard, maar opnieuw getekend. Wat vindt u ervan dat het allemaal weer een beetje in de belangstelling komt? Doet vind... het u iets? Ik vind het fantastisch. Nee, ik ben heel nieuwsgierig. Natuurlijk doet het uh, iets. Ik vind het uh, schitterend om te weten dat, dat er zoveel aandacht... nog steeds een, een grote publiek bestaat... Die, uh, die, die tonen nog belangrijk genoeg vindt om verschillende tekenaren vragen hè, om, om, om hun eigen visie, een eigen invulling te geven aan uh, Bommel en Tupuis. Het is uh, bijzonder, laat Ja. Je hoort het net ook aan dat fragment, het is een rijke taal en zo is het ook getekend. Dat is toch iets heel anders dan wat NRC uh, tegenwoordig doet met Fokke en sukken. Eén tekening met één zin. Ja, maar... De tijden zijn echt veranderd. De tijden zijn veranderd, sneller. Hè? Maar probeer maar een, een sterke boodschap. Zo simplistisch over te dragen, toch knap. Uw vader moest, of uw grootvader moest daar niks van hebben, hè? van fokken en sukken en zo. Dat vond hij toch geen tekenen, dacht ik. Nee, dat vond hij geen tekening. Dat uh, vond hij uh, twee seconden werk. Maar zo snel is het tegenwoordig geworden. Uh, mensen nemen de tijd het niet meer om uh, echt wat diepgaande, wat, wat meer uh, tastbare, het fijn, wat u zegt zelf, het fijnmazige te mogen proeven. Ja. moet snel een. Uh, ja, popkunst, ja, dat, dat zijn figuren die het de hedendaagse kunst vertegenwoordigen. Ja, de tijden zijn misschien minder geschikt voor een heer van stand. Mino Remmers staat vanochtend stil bij het 100 ste geboortejaar van Martin Donerlatermeer. Later meer. Enkele arrestaties, helikopters in de lucht en waarschuwingen... dat de bruggen en tunnels naar Manhattan mogelijk worden geblokkeerd. Occupy Wall Street is terug, ontwaakt uit de winterslaap. Tenminste, dat was de bedoeling van de demonstranten in New York. Ze hielden speeches en ludieke acties. Maar of de beweging weer de kracht zal krijgen van afgelopen najaar... dat is volgens onze correspondent Wessel de Jong maar helemaal de vraag. Alles weer in ludieke, vrolijke kunstvormen jongen met een grote tuba hier. Okay. Can I ask you guys a brief question? Is dit uh, weer het begin van Wall Street dit jaar? No, uh, no. It started last year. Because the weather is better again? Is it picking up again? Or... I don't think it necessarily has anything to do with the weather. Hoezo het begin? De demonstranten klinken allemaal een beetje beledigd... als je zegt dat ze een, uh, een winterstop hebben gehouden. Volgens mij heeft het niet zoveel met het weer te maken, zegt uh, dit meisje. Een meisje met een, uh, een trommel... Samen met de jongen met de Tuba. Solidarity is gaining, probably. De solidariteit wordt weer sterker. En we gaan meer marsen houden. People want more. There's more marches. En I think people shutting down the city more to get uh, more support. Man zit hier uh, achter een tafeltje met een tekst. The Tax to End All Taxes. Ja, weer alle mogelijke actievoerders die zich hier verenigen in, uh, in Wall Street. Waarom bent u hier? Ik denk dat we een betere maatschappij kunnen hebben dan we nu hebben. Is dit weer het begin, de terugkeer van Wall Street, voor Occupy Wall Street? We hopen zo, so, maar we weten het niet. Maar zolang de. We zullen niet weggaan, zolang de onrechtvaardigheid blijft duren. Things are lot worse in Europe. Maar goed, in Europa is het nog slechter op dit moment. Hier is het nog beter, maar in principe hebben we last van dezelfde problemen. Dus we reageren ook op dezelfde manier als de Europeanen. We gaan ook de straat op. Maar in de hele wereld. Een groot podium opgericht op Union Square worden speeches gehouden. En zo blijkt de agenda van Occupy's nog altijd steeds even divers, verwarrend, zeg maar. Hier nu speeches tegen mensenhandel op de Filipijnen dus. Stop trafficking our people! Stop stop trafficking our people! Speeches hier, man of 200, toch niet meer. Geen vergelijk met alle demonstraties van afgelopen najaar. Vooralsnog. nog dentje hier op het plein van de Brooklyn Green Party. Wat denkt u? Gaat die Occupy beweging gaat hij nu enige invloed hebben in dit verkiezingsjaar? I think the issues they're bringing up issues that the other candidates aren't talking about. Ik denk het wel, want de occupiers die gaan toch onderwerpen te sprake brengen die de kandidaten niet noemen. So hopefully, you know suggest suggest. If you look at Obama and Romney, I mean they're going to be supporting what's going on over there. So who else is speaking against it? And I think this movement Those issues up. Romney en Obama, allebei zijn ze toch in feite voor de oorlog. Ze steunen wat daar gebeurt tenminste. Een echt anti-oorloggeluid, dat hoor je alleen maar van ons. Ook achter het bankje van de Groenen. Wat denkt u, kan de Occupy Movement nu verder bestaan? Want er is natuurlijk niet echt meer een, echt een basis zoals je dat had in Zuccotti Park dat werd ontruimd. Ik denk dat het kan en dat het is. Zuccotti Square, Zuccotti Park was de eerste installment. Ik denk het wel. Het bestond zonder Zuccotti Park en het is doorgegaan na Zuccotti Park. Het is van hieruit verspreid over heel Amerika en over de hele wereld. But it's all the same thing. People feel their backs against the wall, they've had enough. Mensen staan met hun rug tegen de muur en hebben er genoeg van en gaan protesteren. I don't think it was ever really dependent on Zuccotti Park. De beweging is niet zo afhankelijk van één plek, denk ik. Deze beweging die zit in mensen hun hoofden en dat is het belangrijkste. It's in people's heads, it's in people's hearts and that's where it matters. Het NLS Radio 1 Journaal, sport. De Nederlandse volleybalsters zijn slecht begonnen aan het Olympisch kwalificatietoernooi in Ankara. Polen was met 3-1 te sterk en dat was een tegenvaller omdat Polen juist als de minst zware tegenstander wordt gezien. Een teleurstelling voor Caroline Wensink. Ja, daar valt natuurlijk zwaar tegen. We komen hier om, ja, om in ieder geval het te winnen. Of in ieder geval wedstrijden goed te spelen en onszelf te verrassen. En dan gewoon te knallen hè? en het mislukt tegen Polen. En dan baal ik hoofd van. Ik moet zeggen, we hebben nog wel heel knap teruggevochten in de derde set. Die winnen we. En dan hoop je toch net op een omslag. Ja, dat het dan toch net lukt. Maar dan zijn zij toch, denk ik, met elkaar... Te ervaren en te steady. En dat missen wij net een klein beetje. En dan ga je onderuit in de set. Tja, Oranje moet het toernooi winnen om deze zomer naar de Spelen te mogen. Maar met Europees kampioen Servië en wereldkampioen Rusland als komende tegenstanders lijkt het toch een moeilijk verhaal te worden. Zwemwereld heeft geschokt gereageerd op het plotseling overlijden van Alexander Dale Oen. Noorse wereldkampioen overleed onverwacht tijdens een trainingskamp in de Verenigde Staten. In Shanghai was hij de snelste op de 100 meter schoolslag. Discipline waar ook Lennart Stekelenburg uitkomt. Houder van het Nederlands record was geschokt. Volgens hem was de Noor, ondanks zijn recente blessures, de grote favoriet voor de Olympische Spelen in Londen. Ja, dat denk ik zeker. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan heeft hij meer blessures gehad. En um, iedere keer heeft hij laten zien dat hij daar uiteindelijk goed van uh, kon herstellen. En. Um...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 Zaterdag volgt de thuiswedstrijd in Leeuwarden. De andere duel tussen Ahead Eagles en FC Den Bosch eindigt in een gelijkspel 1-1. Ook zij spelen zaterdag de return. Daarna gaan de winnaars door naar de volgende ronde van deze nacompetitie. De Engelse nationale ploeg heeft een nieuwe bondscoach. Roy Hudson is nu nog coach van West Bromwich Albion... maar hij zal na het seizoen meteen overstappen naar de nationale ploeg. Hij doet mee aan het EK in Polen en Oekraïne. Well, I over de kans om mijn land ik kijk enorm naar de taak voor Iedereen weet dat het gemakkelijke is. trots op deze kans zegt Hudson, uh, hij zegt ook dat iedereen weet dat het een moeilijke klus zal worden. Hij was trouwens eerder bondscoach van Zwitserland, Verenigde Arabische Emiraten en Finland en ook was hij coach bij internationale Liverpool en in Fulham en met Engeland begint hij aan een haastklus want het EK begint over 37 dagen. De zonen zijn weer terug in de hockeyploeg. In een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea keerde Teun de Neuer en Take Takama terug in oranje. Het tweetal werd door Blonsquot Spal van As verbannen uit de nationale ploeg... en vorige maand ook weer teruggehaald. Nooijer had met twee treffers een flink aandeel in de 10-1 overwinning. Toch was het na vier maanden afwezigheid wel even wennen voor de Record International. Ja, het is altijd even wennen, maar na een minuut of vijf lag hij er al in. Dus dat was wel uh, erg lekker. Ja, ik mocht hem zelf, uh, zelf maken. Dus uh, dat is natuurlijk altijd fijn. En uh, ja, het tweede helft nog een goaltje mee meegepikt. Ik, uh, ja, ik mag niet klagen. Radio 1 Het NOS-journaal.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 De bimeso oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft in het parlement de eet afgelegd. Suu Kyi weigerde eerst die eet af te leggen... omdat ze moest verklaren de grondwet te beschermen... terwijl ze die ondemocratisch vindt. Maar Suu Kyi ging uiteindelijk overstag... om toch zitting te kunnen nemen in het parlement. Het alcoholgebruik onder jongeren van 11 en 13 is in Nederland sterk gedaald. Blijkt uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie... tussen 2005 en 2010 zijn jonge Nederlandse tieners... minder gaan drinken, blowen en roken. En de moeder van een van de verdachten van de roofmoord op een Haagse juwelier heeft een oproep gedaan aan haar zoon. In een telefoongesprek met de NOS riep haar zoon op om naar huis te gaan of naar de politie. De vrouw zei dat ze niet weet waar de 19-jarige zoon is en ook gelooft ze niet dat haar zoon de moord heeft gepleegd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Momenteel komen vooral in het midden en noordoosten van het land mistbanken voor, waarbij het zicht lokaal minder is dan 200 meter.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 ANDB Verkeersinformatie. In het westen en midden van het land komen mistbanken voor. De A28 van Utrecht naar Amersfoort is dicht tussen knopend Rijnsweert en de afrit Ben Dolder. En dat komt door uitgelopen werkzaamheden. Ik ben Bas Haring en ik ben niet voor niets filosoof. Denken over de betekenis van het leven betekent voor mij het stellen van de juiste vragen. Zonder hulp van het hiernamaals.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 Bij een reeks van aanslagen in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn tenminste zes mensen om het leven gekomen. De bommen gingen af vla vlak nadat de Amerikaanse president Obama zijn bliksembezoek aan het land had beëindigd. Contact nu met correspondent Lucas Waagmeester. Uh, Lucas, wat weet jij over de situatie in Kabul? Ja, om, uh, zo om zes uur vanochtend, toen Obama al lang weer in het vliegtuig naar huis zat, hè, toen ging er een zware bom af bij een basis waar NAVO-personeel zit. En die bom die kwam niet op zichzelf. Er zijn Daarna urenlang is er, is er gevochten. Berichten zijn ook nu nog, eh, nog steeds... dat er schoten worden gehoord in dat deel van de stad. Er is ook opnieuw een, een zware explosie geweest... een klein nou, uurtje geleden, denk ik. Uh, ja, gisteren ging al de hele dag het gerucht... dat het bezoek van president Obama eraan zat te komen. Hè. Dus uh, zo'n opeenvolging van verschillende bommen die afgaan... mannen die zich in die strijd gooien in de hoofdstad. Dat gebeurt echt niet iedere dag, dus dat zal... Uh, ja, toch wel met elkaar te maken hebben. De Taliban claimt natuurlijk meteen deze terreurdaad. Hè. Uh, uh, op naam, die willen het op zijn naam hebben. Die willen graag laten zien dat ze in staat zijn... om ook als de zwaarst bewaakte man ter wereld in de buurt is... Ja, om van zich te laten horen. Het is dus nog niet veilig in Afghanistan. Correspondent Wessel de Jong in Amerika. Wessel, het was een kort bezoek hè, van uh, slechts enkele uren. Uh, wat had Obama te melden tijdens dat plixenbezoek? Formeel ging het over een nieuw verdrag dat de relatie tussen met Afghanistan opnieuw definieert. Dat de Afghanen zelf verantwoordelijk worden voor hun veiligheid na 2014. Als de Amerikanen dus verdwenen zijn. Nou, die datum is eigenlijk meteen al ontzettend politiek. Heeft hij heel veel kritiek over gehad van de Republikeinen? Namelijk die zeggen, ja, de Taliban weten dan precies hoe lang ze het nog een paar jaartjes moeten volhouden. Nou, de president heeft toch gezegd nu in, in Kabul: heeft hij gezegd dat die datum toch bijzonder logisch is? Is, namelijk dat het helemaal zijn streven niet is om iedere Taliban te verslaan. Dat hij daar het tijd niet voor heeft, het geld niet voor heeft en de mensenlevens niet voor over heeft. Dat zijn enige doel in Afghanistan altijd was Al-Qaeda te verslaan. En dat hij wat dat betreft uh, een aardig end op weg is, dat zei hij. Ja, en de datum, uh, Wessel is natuurlijk niet willekeurig gekozen hè, door Obama om daar een bezoek te brengen. <hijst> Nee, bepaald niet. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Het is natuurlijk een, uh, precies een jaar geleden dat uh, Osama Bin Laden werd gedood op zijn bevel. En uh, Obama heeft dat uh, nog echt eens nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Natuurlijk in zijn, uh, in zijn speech staand voor, uh, voor wat legervoertuigen. De dood van Osama Bin Laden is ook echt een heel serieus onderdeel van zijn presidentscampagne nu geworden. Dus dit bezoek in feite ook. Toch zeker voor een deel. En daar heeft ook de nodige kritiek voor gehad. Uh, Obama, uh, de, de republikeinen zeggen. Ja, de, de, de complimenten voor, voor die actie, die moeten naar de special forces gaan. Het is van een president een beetje smakeloos om die eigenlijk op te eisen. Nou, van zijn kant heeft Obama dan duidelijk laten doorklinken van... het is een heel moeilijk en heel zwaar besluit toen geweest een jaar geleden. En eh, ik heb dat gewoon goed gedaan. De democraten die twijfelen er nu eigenlijk openlijk aan... of een man als Romney, hè, dus waarschijnlijk zijn tegenstrever straks... of hij dat wel goed had gedaan, of hij dat ook wel had gekund. En dit, deze hele discussie hier, dat wat ze hier... Nu noemen we nu al de oorlog om Osama. Terug naar correspondent Lucas Waagmeester. Want Lucas, wat kan jij dat inschatten? Wat zullen de gevolgen zijn voor Afghanistan van het vannacht getekende verdrag van nog steeds dus aanwezigheid van Amerikaanse soldaten in Afghanistan? Ja, natuurlijk is het voor Afghanistan heel erg de vraag. Hè. Er is twintig maanden over onderhandeld en hoe ziet dat land eruit als de Amerikaanse basis straks is opgeruimd en die voor hun toch bezettingsmacht hè, uh, naar huis is. Uh, in principe wordt Amerika uiteindelijk natuurlijk gewoon een bevriende natie... maar er blijft wel degelijk een, ja, een meer innige relatie over. Belangrijkste is inderdaad wat Wessel zegt... Afghanen gaan nu echt zelf uh, de verantwoordelijkheid voor hun veiligheid in hun land overnemen. Lees natuurlijk voor de oorlog, inderdaad, want die oorlog is nog niet voorbij. En daarvoor zijn uh, de laatste jaren uh, van de Amerikaanse aanwezigheid hier echt ingeruimd... helemaal Afghanen zelf uh, te trainen... En wat echt opvalt, vind ik, is dat in die overeenkomst nog alle kanten... Eigenlijk, of die blijft eigenlijk nog aan alle kanten open. Hè. Amerikanen, staat erin, blijven ondersteunen bij het bestrijden van terroristen. Ja, dus daar ligt nog echt nog een opening... ook voor blijvende actieve inmenging in die oorlog. En de Afghaanse regering heeft in ruil daarvoor moeten toezeggen... dat er transparantie is, dat de verantwoordelijkheid wordt afgelegd aan Washington. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er met terreurgevangenen? Hè. Dat, dat vertrouwen van Amerika ligt er nog niet volledig dat Afghanen goed met die gevangenen omgaan... en dat die gevangenen ook daadwerkelijk natuurlijk... als ze zich schuldig hebben gemaakt aan terreur... ook in de gevangenis blijven. Dus Amerika kijkt nog echt met een hete adem in de nek mee. En zo wordt het ook wel ervaren in Afghanistan. Oké, okay. correspondent Lucas Waagmeester, dankjewel. En ook vanuit Amerika, Wessel de Jong. Later meer trouwens over dat bezoek van Obama aan Afghanistan. Winkeliers in Os gaan de concurrentie aan met de landelijke webwinkels. en zijn van plan ook die slag te winnen. Ze komen met een gezamenlijke webshop. Wie in de regio Os bij een nieuwe webwinkel bestelt... <coughs> pardon, ...heeft de aankoop dezelfde dag in huis en niet een dag later zoals bij de landelijke webwinkels. Verslaggever Colette van Nune wil dan wel weten of de grote online verkopers zich zorgen moeten gaan maken. 18 winkels in Os hebben zich bereid verklaard om mee te doen aan die nieuwe webwinkel van de stad Os... Een van de deelnemers is speelgoedwinkel Horlepiep. Jacqueline Krebbers is de eigenaresse daarvan. Al 19 jaar zit u met deze winkel in Os. Had u ooit gedacht dat u mee zou gaan doen aan zo'n initiatief? Nee. Twee jaar geleden had ik dit absoluut nog niet bedacht. Maar ik denk dat je er als winkel echt niet meer onderuit kan. Je moet mee. Ja. Want hoe dacht u twee jaar geleden? Dat het niet nodig was. Mensen willen het voelen, willen het zien, willen het advies... Maar het bewijs ligt er, denk ik, toch echt dat, je, ja, dat dat niet meer zo werkt bij de consument. Augustus ongeveer, dan moet hij uh, online gaan. En het is een idee van Jacques van Lieshout. En hij is de centrummanager, dus zeg maar uh, degene die aan promotie doet voor uh, de stad Os, voor het centrum van Os. Wat dacht u, als ik de mensen dan toch niet naar de winkel krijg, dan begin ik, begin ik maar een webwinkel? Ja, de mensen hebben gewoon de weg gevonden om... Uh... ...te kopen via de webshop of ook vooral zich te oriënteren via de webshop. Want hoeveel wordt er via internet en hoeveel wordt er via echte winkels verkocht? Um, in 2010 was het cijfer wat er in winkels werd verkocht nog 71 procent. En dat is het afgelopen jaar gedaald naar 64 procent. U bent de eerste hè? Nederland die dit doet? In deze samenstelling wel, als collectief inderdaad. En ook de achterkant regelen, het logistieke dus dat is waarmee u zich onderscheidt van andere webwinkels. Daar heb je het de volgende dag in huis en hier al vandaag. Dat gaat zeker een belangrijk uh, argument worden. Ja. Ja. Maar dat is één van de facetten. Het moet vooral ook gaan om vertrouwen, om service en het kopen bij je winkelier... waar je eigenlijk al jaren klant bent en die het nu ook mogelijk maakt... dat je zeg maar op afstand de bestellingen en de aankopen plaatst. Willy Vergeen, wat ook van deze speelgoedwinkel. Ja, wat hoopt u nou dat er bereikt zal worden dadelijk in deze de Centrum OS-website? Uh, ja, ik denk nou, dat als maar het afgelopen Koninginnedag. Was het afgeladen vol in het centrum. En toch zie je wel veel traffic in de winkels. Maar wat je, wat je niet ziet, is veel koop-aankopen in die winkels. Mensen hebben dan als argument vaak. Yo, we willen nog een, een terrasje pakken, uh, ga niet lopen sjouwen met die spullen. Het is leuk te zien, bestellen het wel op het internet. Dus ik denk dat je enerzijds die klanten over de streep trekt... maar ik denk dat je aan de andere kant ook mensen krijgt... die de webshop vinden op internet, vervolgens een week later in het centrum zijn... en dan zeggen, zullen we er even langs lopen? En waarom zouden mensen dan bij u kopen? En waarom zouden ze niet gewoon naar een landelijke keten uh, gaan... van speelgoedwinkels, die misschien wel veel goedkoper is? Ja, omdat we enerzijds in onze speciaalzaak een, een stukje extra service bieden. Uh, we zitten dichtbij, dus op het moment dat er geruild moet worden, kunnen ze heel snel naar de winkel. Met name dat serviceargument, denk ik dat het, uh, dat het heel sterk maakt. Zo'n webwinkel van alleen maar Ossenwinkeliers... winkeliers is natuurlijk pas een succes als die ook gebruikt wordt. Dus een niet-representatieve steekproef onder het winkelend publiek in OS. Het lijkt me wel een goed idee. Het is wel een leuk uh, plan dat je dat thuis even kunt bekijken. Maar ik vind het ook wel leuk om lekker in de winkels te struinen. Ja, het is proberen waard. Zou u, uh... Maar ik denk dat het een beetje propaganda is. Zullen we de webshops of niet? Ik zou er niet voor zijn, hoor. Ja, ik, ik hou daar niet van. Maar ja, misschien oudere mensen of zo, als je niet goed weer van huis komt. En u hebben ze geen klantje? Ja, nee, aan mij hebben ze geen klant. En de webwinkel voor de binnenstad van Os moet in augustus online zijn. En zo kan Excelsior degradatie nog voorkomen. Hoort er zo meer over? Eerst maar eens kijken hoe het is op de weg. Wijnald Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Het westen en midden van het land, Nou, daar is het even opletten... want daar komen plaatselijk nog dichte mistbanken voor. Nou, Veel files staan nog niet. Twee, uh, ja, ze zijn niet lang op de A27 van Gorkum naar Utrecht... bij het Nieuwe Rijn 4 kilometer. En de A28, zwollen richting Utrecht, bij Knoop en 2 twee kilometer. Wat verwacht je nog vanochtend? Nou, door de meivakantie verloopt de ochtendspits minder druk dan gebruikelijk. Um, rond half negen zo'n 60 kilometer file. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En Marno Remmers sprong vanochtend vroeg al in zijn oude schicht. En heeft het over een heer van stand en met name het dienstgeestelijke vader, uh, Mino En moest overslaan een ontbijt wat eenvoudig toch voedzaam ja. zou zijn geweest. <laughs> Tja, Dat krijg je nou als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, Dat is, de, de, dit, ik zit daar nu met uh, de kleinzoon Erwin Toonder over te praten... over zijn grootvader en die taal, want opgegroeid in Ierland, u ook hè? Ja. Ja. En dat, uh, als je begrijpt wat ik bedoel... dat u zegt dat is, het is heel erg op het Engels gebaseerd is, die taal. Ja, yeah, if you know what I mean. Ja, yeah. sure. Uh, een denkraam. A frame of thought. Ja, dat, is, dat zijn bijna letterlijke vertalingen. Ja. Maar dat is uh, ja, de inspiratie die uit de Engelstaal taal komt. Maar er zijn bepaalde kreten die uh, echt eigen zijn. Hè. Dus, uh... ja, noem noem we... nog eens één, een, want die, die hebben ook echt het woordenboek bereikt. Ja, een woordenboek, maar min Nee, dat is echt toonder ik, ja. ik, ik heb gezocht. Ja, IQ min Q, Q, ja, dat zijn heel lastige. Dat heeft hij zelf verzonnen. Parbleu. Is dat nou echt Frans? Of is dat nou echt een eigen toonder uh, invulling aan een, aan een bepaald kreet? Hè? Dat, uh... ik, ik laat nog een klein stukje van een hoorspel horen. Ik moet eventjes het papiertje erbij pakken om te vertellen dat dit... Dit is een hoorspel van de NTR. Een fragment, uh, verhaal 170 uit 1982. Wat zei dokter, heer Olivier, als ik zo vrij mag zijn? Veel...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 Mark Rietman als heer Bommel en Butler Joost Krijnter Braak. Um, uw grootvader tekende zeven dagen in de week. Hebt u hem veel gesproken in die tijd dat, u, ja, dat opa bezig was? Nauwelijks. als ik um, in staat was om hem te spreken... was het eerder omdat ik hem uit zijn werk had gehaald... He, door als kind flink wat lawaai te maken voor zijn werkkamer... Ja. Maar dan kan ik meestal mijn grootmoeder tegen... die mij met een vinger, opgeheven vinger wegstuurde. En dan moest hij het ook niet al te luid terug te doen. Want... Hij was in trans? Hij was regelmatig in trans, ja. ja, ja. Uitermate geconcentreerd. Ja. Zeven dagen in de week, dus je moest als kind bijna een afspraak maken. Nou, bijna, Het moest zeker een afspraak maken. En met, uh, met heel veel... Uh... Ja, moeite, tijd moeite. Dan, dan moest hij iets offeren. Dan was het of Nederlandse kranten even de tijd voor zijn Nederlandse kranten offeren om even zijn kleinkinderen te, zi te mogen zien. Dus spontaniteit was er niet bij. Nee. Nee. En um, wat dat betreft, hij, hij, hij was met die tekeningen bezig. Voelde hij het ook als een enorme druk om elke dag ook aan de krant de strip te leveren? Nee, ik denk een, een, op latere leeftijd wel. Toen wel. He, als, als, als je in om dagelijks zo'n hoge. En hij voelde wel van. Ik, heb, ik lever iets van een bepaalde kwaliteit een, een, een, een, een, een, naar eigen maar inzien toch een oh. hoog niveau. Dat was wel om zoiets te presteren, iedere dag om dat vol te houden. En op een gegeven moment werd hij van zijn zicht ging achteruit. Zijn lichamelijke beperkingen begonnen een rol te spelen. Hè. Zijn duim ja. die raakt nogal. Ja. Dus die duim is helemaal vergroeid geraakt. Hè? Nou. Als we achter, u hebt hier nog een paar prachtige prenten hangen. Ollie B. Bommel en Tom Poes. Weet u waar die het vandaan heeft gehaald? Tom Poes bijvoorbeeld? Tom Poes. Ja, Tom Poes is gebaseerd op een karakter... die door mijn grootmoeder ooit is tijdens uh, die, uh, die was eigenlijk uh, de blauwdruk voor Tom Poes. Um, mijn grootouders hadden katten thuis, of tenminste een, altijd een kat thuis. En die vonden het uh, toch een, een, een, een, een dier, individualistische ja. vrijheid. Een beetje eigenwijs. En Tom Poes had alle eigenschappen. En, en heer Olivier... Ja, die is al ooit een verhaal binnenkomen wandelen als een Amerikaanse toerist. Een beren, opvallend, een ruitenjas, Amerikanen, maar een beetje stereotypisch met een ruitenjas die er zet. Een Kamer op, de, hè, op buik. Ja. Luid, luidruchtig. Nogal luidruchtig. Ja. Uh, straks gaan we naar de redactie van NRC Handelsblad. En daar zijn ze vandaag druk in de weer. Want de krant gaat uh, verschijnen met heel veel tekeningen. En er wordt ook weer een uh, verhaal opnieuw in de krant gezet. Wat de komende periode te volgen is. Dus de strip keert even weer terug in de krant. Marno Remmers praat vanochtend over Martin Toner. Voor Excelsior is het vanavond erop of eronder. De Rotterdamse club, die dit seizoen zo vaak in de slotseconde verloor... staat in de eredivisie onderaan. En alleen bij winst op de graafschap kan Excelsior degradatie nog voorkomen. Ragnar Niemeyer sprak met de vertrekkend trainer John Lammers. En als eerste met aanvoerder Jozef Broersen over de wedstrijd... Al Pacino en elkaar de waarheid vertellen. Zijn hier wel eens slaande deuren geweest... na zo'n seizoen waarin je met z'n allen onderin aan het ballen bent? Nou ja, weinig inderdaad wat dat betreft...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 finale maar het zal zijn finale zijn over meerdere wedstrijden maar deze wedstrijd kan je niet verliezen dus dat uh, in, in die zin is het dan een finale. On this team we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch because we know when we earn up all those inches that's going to make the fucking difference between winning and losing. Ehm uh...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 Ja, ik weet niet wat euh, daarin de trainers zijn plannen zijn. Hij heeft niets euh, met mij overlegd in ieder geval. Doen jullie dat wel eens? Hebben we wel gehad dit seizoen, ja. En, en, toen, toen, kwamen, en toen wonnen jullie wel? Ja, we kwamen in ieder geval heel snel op voorsprong. Dat, euh, dat is wel waar.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 Vanavond dus. Spannend voor Excelsior. Maar hou die op de hoogte? Rood en wit zijn ze. De officiële Maastrichtse vuilniszakken. Met opdruk van de gemeente Maastricht. En alleen ook te koop bij de gemeente. Want dan betaal je meteen namelijk de afvalstoffenheffing. Maar al jaren worden er China en Turkije illegale zakken ingevoerd. En daardoor is de gemeente miljoenen misgelopen. Voor de gemeentelijke afvalverwerking reden om een detective in te schakelen. En dat is Ben Zuidema. Meneer Zuidema, goedemorgen. Wat heeft u nu toe ontdekt? Dat er heel veel mensen zijn die die illegale vuilniszakken kopen. Hoeveel, 5 euro. Hoeveel is veel? Heel veel. 400.000 euro per jaar schade voor de gemeente Maastricht. En hoe kan dat, dat ze ze kopen? Waar zijn ze bijvoorbeeld te koop? Nou, ze zijn te koop bij uh, van die kleine winkeltjes. Uh, en dan in cafés. In cafés? Ja, okay. cafés, ja. En, en waar komen die zakken vandaan? Weet u dat? Ja, die komen uit het buitenland, uit China. uit. Turkije. En die worden daar geproduceerd speciaal voor Maastricht? Ja, in Nijmegen ook en in Breda ook wel. Hè? Wat, wat scheelt het als je een, een, een rol of een pak illegale zakken koopt? Het scheelt je 6 euro per rol. Van hoeveel zakken? Uh, 10 zulks. Oh, dus 60 cent per zak. Ja, en de minder leidt 400.000 euro schade per jaar al jarenlang. En, en is, is dit georganiseerde. Misdaad? Ja. Criminaliteit? Ja, vind ik van wel. Hm. Want ze zijn er al in 2001 mee begonnen. Maar ze? Het is nu 2012 en ze zijn nog steeds bezig hè? Ja, u, u zegt ze? Zit daar dan een ja. groepje achter? Of ja, er zijn dus een paar mensen die doen dat structureel. Die verkopen uh, die vuilniszakken en uh, nijkschoenen en t-shirts. Je... Het gaat om miljarden. En zijn die, die um, illegale afvalzakken ook te herkennen? Kun je dus ja. zien wie iedereen op de stoep heeft staan? Ja. Als, het, als een illegale vuilniszak vol is, dan is de roset aan de bovenkant helemaal wit. Omdat de illegale zak van binnen helemaal wit is en de legale zak is van binnen rood Aha. en wit. Nou, dan is het probleem snel op te lossen, toch? Nou, eh, schijnbaar niet, want de politie heeft er dus vijf jaar eh, er niets aan kunnen doen. Schijnbaar. En daarom heeft de gemeente Maastricht ons opleidingsinstituut, het NOB, ingehuurd. Ja. En, ja. en, en, en wat, wat gaat er nu verder gebeuren met deze zaak? Want de politie heeft blijkbaar niets gedaan de laatste oh, tijd. Oh, oh, oh, ja, we niks N gaan. Wij zijn dus midden in ons onderzoek. Oh, okay. en, dat werd bij, en ons rapport gaat dus dan eerst naar de gemeente, onze opdrachtgever. En die gaat dan met dat rapport naar de politie. Ja. Die zal er ongetwijfeld wel wat mee doen. Ja, maar u heeft het dus moeten doen. Ja, uh, vind je dat, dat niet fijn? Is het goed voor ons bedrijf? <laughs> ja. ja, dat geloof ik. Ja. Ja. En, en, ja, en wat nu, wat, wat, wat zou je nou voorstellen, wat moeten ze dan doen, vuilnismannen moeten die zakken gewoon laten staan? Of? Nee, die, nee, nee, dan vervuilt de stad. Dus de, de vuilnismannen halen ook de illegale zakken op. ja He? En uh, in de legale zakken zit verdisconteerd de storten. Ja. Ja, dat, dat hadden, we ja, ja, ja, hadden we. Dat begrepen. Ja, dat is ook geen doen aan natuurlijk, om vuiltjesmannen daarmee op te zetten. Nou, meneer Zuidema, wij gaan dit met grote belangstelling volgen. Ja, we doen ons best. Hartelijk dank voor je uitleg. Goedemorgen. Gedaan, het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkrant. Ja, ja. De commissarissen van Afvalverwerker van Gansenwinkel hebben knallende ruzie over de benoeming van een opvolger voor uh, topman en boegbeeld Ruud Zondag. Bronnen die bekend zijn met de situatie zeggen dat tegen het financiële dagblad. Vertegenwoordigers van de eigenaren, private equity bedrijven, KKR en CVC, willen een harde saneerder aanstellen. De onafhankelijke commissarissen willen dit blokkeren en dreigen met opstappen. De botsing tekent de strijd tussen financiële belangen van privaat vermogen en belangen van de anderen, onder wie de werknemers. Demissionair minister Spies dan, van Binnenlandse Zaken... die trekt haar handen af van het boerka en van het verbod op het dubbele nationaliteit. De CDA-bewindsvrouw heeft geen trek meer... om deze door de PVV geïnitieerde plannen te verdedigen. Dat schrijft de Volkskrant. Spies wil, weet het waarschijnlijk, lijsttrekker worden van het CDA. De twee verboden behoren tot het meest omstreden deel van de agenda... van het vorige week gevallen kabinet. Spies verdedigde de verboden tot nu toe met verve. In januari noemden ze een boerka van onvoorstelbaar groot belang omdat het opende communicatie in de weg zou staan... en ook negeerde ze een negatief advies van de Raad van State... over het verbod op de dubbele nationaliteit. Maar nu geeft ze toe dat ze nooit echt enthousiast was. De ouders van de overvallers die vorige week Goudsmit Ruud Stratman in Den Haag doodschoten weten waar hun twee 19-jarige zonen uithangen, dat schrijft de Telegraaf. Gisteren liet de moeder van een van de twee verdachten nog aan de NOS weten geen idee te hebben waar haar zoon is. Maar volgens de krant weigeren de ouders informatie met de politie te delen. De recherche vermoedt dat het tweetaal naar het buitenland is gevlucht en zich mogelijk in België ophoudt. Wordt niet uitgesloten dat de twee zich verschuilen bij familieleden in het buitenland. Kunnen we niet gewoon gaan voetballen? Dat is de openingskop van NRC Next. EK-organisator Oekraïne zit niet te wachten op al die aandacht... voor de mensenrechten, schrijft de krant. Goede diplomatieke betrekkingen met Europa... en een gunstig verloop van het EK-voetbal zijn Oekraïne heel wat waard. Misschien zelfs wel de vrijlating van de gevangen-ex-premier Timoshenko. De oplossing zou zijn om Timoshenko naar Duitsland te halen... schrijft de krant, haar rivaal. En Okovic is dan in ieder geval even van haar af. Merkel zou goede sier maken met zo'n actie... en het EK zou weer over voetbal gaan. Tot die tijd is het 1-0 voor Timoshenko. De kant. Meer over deze zaak hoort u na 7 uur in het Radio 1 Journaal. Dan praten we onder andere met de Oekraïense voetballer Evgeny Levchenko.